President Trump komt in actie tegen de medicijnverslaving... waar veel Amerikanen aan lijden. Jaarlijks sterven tienduizenden mensen... door een overdosis extreem sterke pijnstillers. En Trump wil dat handelaren in illegale pijnstillers... zoals heroïne, de doodstraf kunnen krijgen. En hij wil ook een onderzoek naar een vaccin... tegen medicijnverslaving. Een middel dat het effect van heroïne tegengaat... en goed uitpakte bij muizen en ratten... moet ook snel voor mensen beschikbaar komen. Het weer lokaal kan het glad zijn door sneeuw of ijzel. In de loop van de ochtend wordt het zonnig en 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is de nacht met Anna Deeltje de Boer. Goedemorgen en leuk dat u luistert naar Dit is de Nacht... We gaan het dit uur hebben over de uh, Global Change Award. Uh, de, namelijk uh, de winnaars die worden vandaag bekendgemaakt. We kijken terug op de Irakoorlog. We uh, gaan het hebben over de christelijke universiteiten en opleidingen. Want die staan onder druk op dit moment. En we gaan het hebben over May en Poetin. Maar nu eerst Dancing on my own van Callum Scott.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 soon. So near The light's on, The music dies But you don't see me Standing here I just came To say goodbye U luistert naar Dit is de Nacht en het is op dit moment zeven minuten over vijf. Dit is de wereld. Hoi ho. Sorry, Sorry, Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Inmiddels is het twee weken geleden dat de Russische expion Sergej Skripal en zijn dochter vergiftigd werden. Niet veel later volgden er zware aantijgingen aan het adres van Rusland. Mee zei daarover het volgende in het Britse parlement vorige week. Het was een an indiscriminate en reckless act tegen het Verenigd Koninkrijk, met de levens van onschuldige burgers in gevaar. En we zullen niet tolereren dat er zo'n bruisend poging om onschuldige burgers op ons grondgebied te Duidelijke woorden van May, die zegt dat de Russische overheid hoogstwaarschijnlijk achter deze gifaanval zit. Daarbij is het niet alleen een aanslag op de Skripals, maar ook een aanslag op Britse levens die mogelijk in gevaar hadden kunnen raken. Mee heeft haar woorden kracht bijgezet door 23 Russische ambtenaren uit te zetten. Poetin op zijn beurt heeft ook 23 diplomaten het land uitgezet. Aan de telefoon correspondent in Londen, Rut Abraham. Goedemorgen, Rut. Hi, goedemorgen. Is dit momenteel het gesprek van de dag in uh, Groot-Brittannië? Nou, vooral op het nieuws. Het uh, speelt enorm, natuurlijk ook omdat het alle kanten op gaat en omdat men... Uh, Heel benieuwd is naar de uitkomst en omdat ze een beetje in het tasten hoe het is gebeurd, wat de gevolgen zijn. Uh, Rusland is natuurlijk niet iemand waar, je, waar Engeland nu het liefst ruzie mee krijgt, om zo te zeggen. Dus het is iets wat vooral in de media enorm uh, speelt. Het Kripal is vergiftigd met Novichok. Ik weet niet eens of ik het helemaal goed zeg. Kan je vertellen wat dat, wat dat precies is? Nou, Novichok is een, is een, uh, een, een zenuwgas. Het is een heel sterk middel. Dus we zijn ook heel erg verbaasd dat dat juist nu uh, iets is wat, uh, wat wordt gebruikt. We, we kennen de gebruikelijke gifstoffen. En dit is iets wat nog sterker werkt, wat nog sneller zou werken... en wat direct, uh, ja, direct effect heeft. Wat minder voor de hand zou liggen eigenlijk dus... Ja, wat minder snel uh, in eerste instantie uh, wordt gebruikt en um, wat minder uh, ja, voor de hand zou liggen. Dus uh, men is zeer verbaasd, ook uh, experts uh, van de universiteit in redding zeggen ook, ja, dit is een heel, uh, uh, ja, een heel sterk uh, middel uh, wat gepand is, dat dat nu wordt gekozen. En waarbij uh, nu ook wordt verwacht, ja, dit wordt een wordt hier opgeslagen in hoeverre kunnen we nog meer aanvallen... met juist Novichok gaan verwachten. Want dit is natuurlijk sowieso ernstig, wat voor er ook wordt gebruikt. Maar maakt dit het ernstiger? Nou, wat vooral het ernstig maakt, is dat uh, wat Boris Johnson... de minister van Buitenlandse Zaken al zei, die zegt... wij zijn ervan overtuigd dat, ze, uh, dat het wordt opgeslagen hier in Engeland... Um, je mag, mag je produceren, dat is, dat is niet illegaal... maar je mag het niet in grote hoeveelheden opslaan. En uh, wat Boris Johnson zegt, en waar dus ook de crux ligt voor Engeland... is het wordt hier opgeslagen met als doel aanslagen plegen... en in dit geval aanslagen op burgerlevens. Dat is nu de crux. Dat wakkert natuurlijk ook wel wat angst aan. Uh, uh, zeer zeker zeker ook omdat het uh, natuurlijk niet de eerste keer is. En omdat ze natuurlijk ook bang zijn dat... Hè, wat kunnen we nog meer verwachten bij Rusland? heel eerlijk gezegd, weet je het niet zo goed. Je noemt Boris Johnson, de, de minister van Buitenlandse Zaken. Hij ne neemt ook het woord stokpilling in de, in de mond. Wat betekent dat? Ja, stokpilling is inderdaad het opslaan van... Uh, van het, het opslaan van grote goederen of grote hoeveelheden. Um, en dat is dus wat, wat hij zegt. Dat dat zenuwgas hier in Engeland uh, wordt opgeslagen door Russen. Wat denk jij dat het, dat het motief is geweest van Rusland om Skripal te vergiftigen? Um, ja, er zijn, er zijn meerdere... meerdere motivaties, hè? niets kun je onderbouwen, maar er wordt in eerste instantie gesuggereerd dat deze poging uh, tot moord op de schipas zo getuind was om de nationalistische gevoelens op te ruien vanwege de verkiezingen die Poetin natuurlijk had. En om die verkiezingscampagne een boost te geven. Uh, nou ja, of, dat, of als dat het doel was geweest, is dat goed gelukt. Want 75% is hij herkozen natuurlijk. En een andere theorie is dat uh, de Russen dit expres op deze manier hebben gedaan. Want een moord op Engelse bodem, die zo duidelijk naar Rusland wees. Ja, vernederender kan het niet zijn voor Engeland. En toen Engeland reageerde, wat natuurlijk wel moest. Ja, toen hebben ze keihard teruggeslagen. En dit is natuurlijk ook een manier om de rest van de wereld te laten zien... hoe gevaarlijk het is om met Rusland een confrontatie aan te gaan. Heb jij een vermoeden uh, wat dan het daadwerkelijke motief uh, zou zijn? Nee. nee. Nee, dat is alleen maar... Ja, dat is alleen maar gissen. En, uh, ja, je, je weet het nooit. Be beide, klingen, beide opties klinken plausibel. Maar ja, er is maar eentje die dat weet. En volgens mij zit hij in Moskou. Hoe wordt er in Engeland gereageerd op uh, de reactie van May? Nou... Heel positief. Want Jeremy Corbyn kwam uh, met een hele andere. Uh, uh, um, die was wat terughoudend, Die zei, jongens, we moeten wat voorzichtiger reageren. Ja, Laten we eerst even kijken wat de uitslag is, wat de feiten zijn. Terwijl May in één keer heeft gezegd, 23 diplomaten eruit. En dit moet Ruslands werk zijn geweest. En ja, May staat niet zo heel goed uh, hier in de peilingen. En dat komt natuurlijk door Brexit. Uh, men is ook niet altijd even overtuigd van haar uh, skills als uh, minister-president. Maar hiermee heeft ze heel goed gescoord. Mensen staan uh, achter haar uh, visie en achter haar aanpak. En vooral achter haar directe aanpak en reactie. Meer dan dat ze achter Corwin staan. Die veel meer zegt, jongens, laten we de rust bewaren. En doe nou voorzichtig. En pas nou op. Uh, dus wat dat betreft heeft mij uh, zeker punten gescoord heeft haar daadkrachten uh, geholpen. Ja, en ook het directe. Ook niet eerst even wachten en rustig kijken. Nee, ze heeft in één keer gezegd... dit is Rusland. Dit moeten jullie gedaan hebben. Oké, okay, misschien ietsje met, iets minder direct zoals ik het zeg. En in één keer gezegd, 23 eruit. Is de brexit dan, of dat nou tijdelijk is of niet... dan toch even naar de achtergrond uh, verschoven? Nee hoor. Nee, nee, absoluut niet. Dat was gisteren natuurlijk ook weer groot in het nieuws... Brexit is er altijd. Dat, dat is al tot maart 2019, plus de tijd daarna, zal dat altijd spelen. Dat was gisteren ook weer groot in het nieuws. Uh, maar dit, ja, je houdt gewoon de issues erbij en dan is dit natuurlijk weer een heel groot, uh, uh, ja, een heel groot uh, recent en, uh, nieuwsfeit... Ja, Waar ze natuurlijk ook gewoon uh, op moet reageren. Dat heeft ze heel adequaat gedaan. Daarbij zal zij zich wel gesterkt voelen door uh, het westerse blok dat haar steunt, dat achter haar staat. Ja, ja natuurlijk. Uh, het maakt je als persoon en als natie logischerwijs sterker als je steun krijgt van andere leiders en landen. En natuurlijk helemaal als dat grootmachten zijn als Duitsland en Frankrijk en de Verenigde Staten. Gaat mee nog meer acties ondernemen tegen Rusland? Nou, dat hangt gewoon een klein beetje af van de uitkomst. Maar uh, het onderzoek is uh, gisteren gestart. Het busje uh, waarmee die dochter van Skripal is opgehaald... die is nu uh, ja, onderzocht. Want oh. ze weten dus niet op welke manier dat uh, uh, gif is toegediend. En naar aanleiding van alle uitkomsten... En uh, ja, dan zullen we kijken wat zij nog meer zal en kan doen. Laten we dat ook niet vergeten. En aan de andere kant uh, is er vandaag is er ook een, uh, is er een gesprek. Uh, niet alleen hierover. Maar ook willen zij, uh, wil Engeland kijken wat ze kunnen doen aan het uh, witwassen van uh, zwart geld. Door de uh, ja, rijke uh, Russen die hier in Engeland zitten. Dus daar ligt in ieder geval op dit moment uh, nu de focus. Hoe heeft uh, Poetin gereageerd op dit alles? Ja, die was uh, uh, vrij, uh, uh, ja, ook wel vrij ja, direct natuurlijk. Um, uh, die zei in één keer, nee, dit zijn wij niet, wij doen dit soort dingen niet. En natuurlijk toen uh, 23 diplomaten Engeland uit werden gezet... Nou, kon je op je vingers natellen dat hij er ook 23 uh, Rusland uitzette. En uh, Poetin, heel opmerkelijk, uh, zei tegen verslaggevers... dat als Kripal en zijn dochter daadwerkelijke doelwit waren... van een zenuwgas uh, vanuit uh, Rusland, nou, dan waren ze in één keer overleden. Dus uh, ja, vrij st sterke en harde woorden van, uh, van Poetin. Zelf woon jij in Londen, en ook daar wonen veel Russen. Kunnen zij nog on hinder ondervinden van mogelijke sancties van mee? Uh, nee, nee, nee. Want dit heeft natuurlijk uiteindelijk niets te maken met de gewone uh, Russische gemeenschap in, uh, in Engeland. Uh, het, het enige waar het nu om gaat is dat uh, Engeland maakt zich wel druk om uh, de Russische nationals... die hier uh, ja, verbannelingen uit Rusland zijn, dus die in uh, Rusland zijn of worden vervolgd, daar maken ze zich druk om. Maar nou ja, aan de andere kant kunnen de Russen, wat, ik zeg, wat vandaag dus uh, ook ter sprake zal komen... de Russen die uh, ge geldwit was hier in Engeland, die moeten zich zorgen maken. Maar de gemiddelde Russen, die gewoon hier, net als wij Nederlanders wonen... die hoeven zich nergens druk om te maken. Rut Abram, vanuit Londen, ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel, jij ook.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 Hand ik op een schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zijn. Ik tel alleen in Een maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Op alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Heb ik de cirkel ingesloten?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 Morgen komt het goed. U hoorde DigiDex met morgen komt het goed. En het is inmiddels tien voor half zes. Dit is de wereld. Hoi hey, hoi. Sorry on Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. We gaan naar Indonesië. In dit grootste moslimland van de wereld gaan christelijke universiteiten... momenteel door onzekere tijden. Want de overheid is bezig met een nieuwe wet... om kwaliteit van de scholen te verbeteren. Dat is op zich iets positiefs, maar toch komt het voor veel christelijke opleidingen als donderslag bij heldere hemel. Ik praat hierover met Kees, docent missiologie aan de universiteit in Indonesië. Goedemorgen Kees. Goedemorgen. Waar, uh, waarom komt deze wetgeving hard aan bij veel christelijke opleidingen? Uh, ja, het is zo. De overheid wil een compleet systeem gaan invoeren wat wij in Europa ook hebben... wat in de jaren negentig is ingevoerd in bachelor en master... om alle hogere opleidingen aan een academische graad te helpen. En nu is het zo dat die academische graad... moet natuurlijk aan behoorlijke wat voorschriften voldoen. En dat lukt heel veel van de meer dan 4000 uh, christelijke opleidingen, theologische opleidingen, lukt dat niet. Dus die hebben daar al sinds jaar en dag een andere oplossing voor. Ik ga je, ik ga je heel eventjes onderbreken. Um, kan het zijn ja. dat je, als je ergens anders gaat staan, misschien iets betere verbindingen hebt? De verbinding kraakt nogal. Oké, okay. oké, okay. ik zal anders staan. Uh, uh, ik bedoel het te zeggen dat de christelijke opleidingen hebben uh, al sinds jaar en dag een andere systeem gevolgd. Dat noemen ze uh, Master of Divinity. Dat is dan geen academische opleiding, maar een, uh, een opleiding die voldoende wordt geacht om uh, predikanten en kerkelijk werkers uh, op te leiden. Uh, zodat zij nu eigenlijk door deze maatregel een beetje in de Komen om hun accreditatie rond te krijgen. Dat is zeg maar de technische kant van het verhaal, waardoor het uh, wat schrik teweeg gebracht heeft. En het tweede punt is, stel dat uh, er een opleiding is, en die zullen er heel veel zijn, die inderdaad gaan werken aan de upgrading van hun docentenbestand en van hun kwaliteit van het onderwijs, dan moet dat door een overheidsinstantie uiteraard gecontroleerd worden. Nou is het zo dat er uh, voor die christelijke opleidingen, uh, dat zijn er uh, bijna 4000, zijn er zeggen en schrijven vij, uh, drie professoren aangewezen door de overheid om dit te beoordelen. Terwijl er voor de islamitische opleidingen, die er natuurlijk ook zijn... en die ook best met uh, problemen zitten... zijn er meer dan 100 professoren aangesteld. Het drie dus is heel erg weinig dan. Ja, het drie is heel weinig. En uh, daar uh, wordt dus ook over geklaagd. Dat ze zeggen, ja, stel dat wij uh, wel... Binnen, laten we zeggen, een half jaar het voor elkaar krijgen om het uh, op goed niveau te krijgen. Dan dienen we een verzoek daarvoor in. Maar dan moeten we misschien wel twee of drie jaar wachten. voordat dat echt onderzocht kan worden. En intussen is die wet waarschijnlijk al aangenomen. en vervalt onze accreditatie. en daarmee ook in zekere zin ons bestaansrecht. Want op het moment dat zij nog gecontroleerd moeten worden. Uh, dan, dan vervalt dus al hun bestaansrecht. Dus dan hebben ze gewoon een probleem in die jaren. Jazeker, zeker. zeker. En het is natuurlijk op dit moment nog niet helemaal zeker... wanneer die wet nou definitief een, een, een, een dichte deur wordt. Omdat, indonesië natuurlijk ook begrijpt... we hebben tijd nodig om uh, universiteiten uh, omhoog te brengen. Dus dat kan nog een paar jaar overheen gaan. Alleen ja... ...ook niet eindeloos. Dus uh, een andere oplossing... ...wat dus nu wordt voorgesteld... Uh, ...ik praat dan even over Sa'ad... ...waar ik aan werkzaam ben... ...die hebben met vijf andere hogere christelijke opleidingen... ...een plan om naar de minister te gaan... ...en te verzoeken of die oude stijl van Master of Divinity en uh, uh, Bachelor of Divinity... dat zijn dus niet academische opleidingen... maar toch wel theologische opleidingen... of de overheid niet in een bijparagraaf of zo... kan zeggen, oké, okay, dat is dan wel niet academisch... maar dat is toch een geldig diploma... waarmee je op straat kan komen... en waar je mee kunt uh, je aandienen in de kerken. En uh, ja, die zes uh, opleidingen die willen natuurlijk ook met andere opleidingen praten... of ze niet uh, met meer mensen deze procedure uh, met meer kracht kunnen indienen bij de overheid. Dat is dus even afwachten hoe dat uh, precies gaat worden. Hoe is ondertussen de sfeer bij jou op school? Oh, die sfeer is uh, op zich uh, heel Positief hoor, uh, er wordt al eerder gewerkt aan uh, uh, een hogere uh, accreditatiegraad. Dus in zekere zin uh, was men al bezig om de master- en de doktersgraad te verbeteren. Uh, alleen ja, dit is toch wel schrikken. Maar er is goede hoop dat mocht de ene weg afgesloten worden dat ze dan toch zullen proberen studenten en kerken over te halen... om de studenten langer op school te laten zitten. Want dat is natuurlijk met die master... dan ben je zeker één of twee jaar langer bezig in je opleiding. Extra kosten, extra uh, moeite. En tegelijk uh, dat zij hun docentenkorps ook uh, uh, met versnelde vaart op een hoger niveau willen brengen. Maar je zegt, de, de, de sfeer is positief. Er is dus niet heel veel bezorgdheid. Oké, okay, oké. Okay. Je vroeg bij mij hier aan Saad... is de sfeer positief. Men, ja. men heeft behoorlijk wat, Nou ja, laten we zeggen... potentie uh, in huis om dit op te pakken. En men gaat er ook gezwind mee aan de slag. Maar een heleboel andere... Uh, opleidingen van kleinere kerken... of van kleinere groepen van kerkeren, kerken... die... Uh, ja... Uh, ik zei ook al... we hebben ongeveer 4000 van die opleidingen... door heel Indonesië. Dat is ook wel heel erg veel. Uh, elke kerk... die uh, zich een beetje uh, kerk uh, wil vertonen... Die, die roept een opleiding in het leven. Dus die kerken die misschien niet zo groot zijn... en die wel een eigen uh, kerk willen bedienen... die zullen veel meer uh, de, de benen krijgen... dan... Nou ja, wij zitten hier toch wel aardig goed. We worden door een brede jayasa... door een brede vereniging gedragen... en ook door meerdere kerken. Dus dat lijkt gunstig. Maar een heleboel andere kerken... ...die met veel kleinere schaal soms maar tien studenten of vijf studenten werken... ...en, en geen vast aantal docenten en ook niet uh, hoger opgeleide docenten... ...ja, die, die moeten wat, uh, of ze worden opgeheven of ze worden toch gedrongen om samen te gaan werken met andere opleidingen. Waarom gaat deze regelgeving eigenlijk juist die christelijke opleidingen treffen? Ja, vooral omdat er heel veel kleinere opleidingen zijn. Ja, zoals je al zei, die 4000 opleidingen. Ja, inderdaad. Als je dat vergelijkt met de islam, die natuurlijk 85% is islam... die hebben lang geen 4000 opleidingen. Die hebben ook wel enige verdeeldheid en ook enige voorkeur... voor die richting of die richting, maar niet in die grote hoeveelheid. Het is ook een beetje, ja, laten we zeggen, de grote kerkelijke verdeeldheid... Die, eh, die al deze scholen ook eh, in het leven heeft geroepen... en die nu ineens tot de ontdekking komen. Ja, jongens, hou me. Daar gaat iets niet helemaal goed. Volgens mij, uh, ik kijk eventjes naar de regie of die... Uh, <laughs> Of die hem nog terug kunnen zetten. Sorry, we horen je even niet meer, Kees. Oké. Okay, okay. Wil je je laatste zin nog even uh, afmaken? Oké. Okay, uh, het punt is natuurlijk dat juist uh, in de islam is er ook wel enige verdeeldheid. Maar niet zo uh, volumineus als in de christelijke kring. Waar kleinere kerken ook kleinere opleidingen hebben met veel minder mankracht. En, en, en daar komt dan zeker in de druk. Ja, ja die zo groot. we moeten gaan nadenken over ja, blijven we staan, of gaan we samenwerken of wat gaan we eigenlijk doen. De verbinding is ook weer even heel slecht, maar ik denk dat we het belangrijkste gedeelte van je verhaal hebben gehoord. Bedankt Kees, okay. docent missiologie aan de universiteit in Indonesië. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Ja hoor, hartelijk dank. Graag gedaan. Veel dag. Vandaag wordt het een bewolkte dag met lokaal wat sneeuw- of motregen. Ook kan het hier en daar glad worden. De temperatuur loopt uiteen van 2 graden in het Waddengebied tot lokaal 5 graden in het oosten. Dit was de dag. In Ir de Irak-oorlog begon op 20 maart 2003. Aan de telefoon Guido van Leempus van het Amsterdamse Vredesinitiatief. Hij volgde ontwikkelingen in Irak al lange tijd kritisch... en schreef samen met ex-SP-politicus Harry van Bommel... een reconstructie over de manier waarop Nederland... destijds bij die oorlog betrokken raakte. Goedemorgen, meneer Van Leenput. Goedemorgen. Wat was uw eerste reactie toen u dit nieuws te horen kreeg? Ja, um, wat nu heet de dag waarvan je wist dat hij die, die zou komen... Uh, dat liedje bestond toen nog niet, geloof ik. Maar uh, het was een, uh, een, uh, een dag die eraan zat te komen. En of het nou precies die dag was, dat was toen niet duidelijk. Maar uh, ik heb dat boekje wat u net aanhaalde nog eens doorgenomen. waren een hele uh, reeks van, van cijfers en uh, moties en data gegeven is. De Tweede Kamer heeft op in de avond van 18 maart een uh, groot debat gehouden over dit onderwerp. En was daarmee uh, rond middernacht klaar. En daarmee was het voor Nederland op dat moment afwachten. Een dag later heeft uh, de toenmalige president Bush een toespraak gehouden dat de oorlog begonnen was. En dat was in Amerika 19 maart en in Irak 20, waar op dat moment uh, de aanval werd ingezet. Dus op dus, dat dus, moment uh, van de, de inval de hele was het periode. geen verrassing? Nee, en ook, en, en ook niet zozeer dat het zou gaan gebeuren, omdat er... Heen uh, toe werd gewerkt Alleen wat in het half jaar daarvoor Wel uh, duidelijk werd Is dat er een massief uh, wereldwijd uh, Protest tegen was uh, Ook in Nederland En uh, Dat uh, mensen die hier tegen waren Eigenlijk in twee soorten waren Zijn er hoe dan ook tegen Of uh, uh, De groep die zei uh, er wordt hier, uh, de, de, de regering heeft gelijk Of de Amerikaanse regering heeft ook gelijk De redenen om die oorlog te voeren, die zijn juist en uh, het is nu of nooit. Nou, die redenen bleken uh, allemaal verzonnen. En wat was uw standpunt? Uh, ik was hoe dan ook uh, tegen om de eenvoudige reden... en dat is eigenlijk ook de achtergrond van het Amsterdam-Streets-initiatief... dat een oorlog niet te bedwingen is. Zeker niet op zo'n grote schaal als die werd ingezet. Uh, je kunt wel doelen hebben... Je kunt wel denken dat je, er, uh, dat je die doelen gaat bereiken... maar het uh, effect dat, de, dat je uit de hand uh, tolt uh, is er hoe dan ook. Alleen je, niet, je weet alleen niet wanneer en waar. En uh, de, de doelen kunnen wel zijn uh, voor een regering uh, of voor een legerleiding, maar de bevolking die dit moet uh, ondergaan... die hebben daar hele andere ervaringen mee. En dat is in Irak ook ge, gebleken... Uh, de eerste fase, we zijn nu 15 jaar vandaag, 15 jaar verder. Er zijn naar schatting uh, 1 miljoen doden gevallen. En uh, inmiddels zijn er eigenlijk weer een paar oorlogen uit voortgevloeid. En is het dodental uh, naar schatting tegen de 2 miljoen in 15 jaar. En, en dat is gewoon uh, uh, niet te tolereren, eigenlijk. Alleen wij kunnen er niks tegen doen. Maar het is een vorm van uh, internationale politiek die buitengewoon funest is. U schreef ja, in, uh, toen ook al. Ja. In, in die jaren samen met toenmalig Kamerlid Harry van Bommel een reconstructie over de manier ja. waarop Nederland bij de oorlog betrokken raakte. Wat, wat was Inderdaad. de voornaamste conclusie? Uh, ja, goed. De vraag van het, uh, van het werkstukje is: uh, Was de Nederlandse regering onverantwoord goed gelovig of wel bewust misleidend? En met andere woorden, was de Nederlandse regering ook door de Amerikanen misleid of uh, wisten ze van het complot, ik zeg het even ironisch. Of tenminste met een zekere overdrijving. Uh, en daar hebben ze de Nederlandse regering ook uh, misleid. En uit dat boekje zijn tal... Heb ik, ik heb het ter voorbereiding van dit gesprek nog even doorgenomen. Uh, was duidelijk dat in, in kringen van de, van de inlichtingendienst... en de hoge ambtelijke kringen die uh, kennelijk over informatie beschikten... Die de, die, de, die de gewone journalisten of de burger niet hadden... Uh, niet van overtuigd dat Amerikanen gelijk hebben. Dus... Uh, dat bleek uit, die, uh, uit verschillende journalistieke onderzoeken in der tijd. En um, waarschijnlijk uh, heeft de Nederlandse regering, de toenmalige demissionaire Nederlandse regering, balkende één, uh, meegelogen. Hoe kijkt u dan vandaag de dag uh, hierop terug? Nou, met bitterheid, omdat er een permanente oorlog is ingezet waarvan, de, uh, waarvan het einde niet in zicht is, en dat geldt voor uh, Irak. Maar feitelijk zijn er meerdere crises ontstaan... waarop zichzelf misschien de Amerikanen geen, geen directe aanleiding te hebben gegeven. Maar de, de oorlog in Libië was ook een verschrikking. En dat zag er toen ook al aan te komen. Dat speelt in 2011. En wat er in Syrië aan de hand is, is natuurlijk een heel apart verhaal. Maar dat uh, lijkt ook nooit op te zullen houden. Dus eigenlijk kunnen is... we stellen dat die, dat die oorlog nooit is afgelopen. Ik denk dat dat inderdaad het geval is. En eerlijk gezegd was er nog een... Uh, Iets aan vooraf gegaan natuurlijk, want uh, de directe aanleiding voor, uh, voor de Amerikaanse regering waren de aanslagen van uh, september 2001. En die werden al uh, die werden door Al-Qaeda uitgevoerd en die waren toen uh, uh, te gast bij de Taliban-regering uh, van al A Afghanistan. En in oktober 2001, dus drie weken na de aanslagen, is de aanvalling gezet op Taliban en Al-Qaeda. En die oorlog in Afghanistan is ook nooit... Afgelopen, is eigenlijk met de, de nieuwste plannen van de huidige regering in de Verenigde Staten in, in, een, in, in een woeste uh, luchtoffensief uitgepakt. En. Uh... Goed, ook dat had een voorgeschiedenis natuurlijk van, uh, van, van uh, 2001 in Afghanistan. Dat, dat ligt al overhoop sinds 1979 toen de Russen dachten dat ze het communisme daar moesten redden. Um, dus het, de theorie van uh, oorlog voeren om de politiek naar mijn hand te zetten... die is buitengewoon twijfelachtig, buitengewoon. En dat vind ik uh, uh, ja, angstaanjagend uh, en uh, niet effectief eigenlijk. Dus uh, ja, dat is, de, dat is de wat bittere conclusie na 15 jaar uh, oorlog Irak. Stel nu dat, uh, dat u als hoofd van de VN de macht had om in te grijpen. Wat, uh, wat zou u doen? Op dit moment. Ja, op dit moment? Ja, op dit moment, op dit moment ook. Uh, wat ik denk dat nodig is, vanwege die keten van oorlogen, is een, uh, een, een geheel nieuw afspraaksysteem in belangrijke delen van de wereld. En die kunnen alleen overeengekomen worden door de grootmachten. Uh, alleen, uh, dat, ik zou er enorm voor zijn dat, uh, dat er pogingen werden ondernomen vanuit de VN, of kan ook zijn van belangrijke, wat kleinere landen, zoals uh, Nederland bijvoorbeeld. Dat is misschien meer theoretisch, maar de Zweden hebben zich laatst ook weer aangeboden om in Korea te bemiddelen. De Nooren hebben ook een track record op dit vlak. Dus uh, pogingen te doen om een groot. Uh, onderhandelingsproces op gang te brengen... om er in één klap alles af te handelen. Uh, hoewel dat op dit moment... in alle eerlijkheid niet heel realistisch lijkt... denk ik dat dat eigenlijk niet te vermijden is. Want anders gaat het nog... Ja, goed de 80-jarige oorlog heeft ook 80 jaar geduurd... en de 30-jarige oorlog in, in Duitsland... in het begin van de 17e eeuw... niet voor niks 30 jaar. En wordt ook gezien als een angst en een voorbeeld... voor wat er in Syrië uh, gebeurt... Maar uh, anders gaat het dus nog heel lang duren En dan zal dat van de een naar de ander uh, conflict, zwaar, uh, bloedig conflict overlopen. En, en, en dat is dus het probleem van wat er toen is begonnen. Uh, met name in Irak, maar ook de voorbodes uh, uh, in Afghanistan en natuurlijk de aanvallen op de VS. Um, dat dat nodig is om dat te beëindigen. Denkt u dat dit nog een, een jaren slepende oorlog uh... Word, blijft? Nou ja, bij Irak willen ze nu proberen uh, een nieuwe strategie op te zetten, dus met uh, uh, stabilisatiemacht. Dat is alles eerder geprobeerd in 2002, alleen toen uh, hadden ze buiten de waard van Al-Qaeda gerekend en later dus van de opkomst van ISIS, uh, onder andere uit de restanten van het regime van Saddam Hussein. Uh, inmiddels was ISIS, leek ISIS in Irak en Syrië bijna verslagen. Maar we werden de belangrijkste hulptroepen van, dat, van die oorlog. De Koerden worden nu door, de, door een Turks-koloniale veroveringsoorlog bedreigd. Dus ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik zie het met leden ogen aan. En, uh, ja, goed, kijk, we, als een, een bescheiden initiatief als het Amsterdamse Feestinitiatief is er juist op gericht omdat het idee van alles is, uh, is vanzelfsprekend oorlog, oorlog, oorlog... om daar kanttekeningen bij te zetten. En het is een beetje een klein duimpje natuurlijk. Maar uh, dat is gewoon, denk ik, uh, omdat we niet anders kunnen. Midden-Oosten-expert Guido van Leenput, danken voor uw tekst en uitleg. <tied> We are jugglers Try to catch what comes down on us So she's doing well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 Het wordt de dag dat de koning en de koningin van Jordanië op staatsbezoek komen in Nederland. Dit wordt ook de dag dat de Keukenhof officieel weer open gaat. Het wordt de dag dat landelijke fractievoorzitters en lokale lijsttrekkers in debat gaan vanuit Tivoli Vredenburg. En dit wordt de dag dat het CBS komt met nieuwe cijfers over hoe gelukkig wij ons voelen. En vandaag worden de Global Change Awards voor de derde keer uitgereikt. Dat is de eerste uitreiking, was de Nederlandse Cheert Veenhoven... een van de gelukkigen. Hij houdt zich bezig met algen. En waar hij zijn inspiratie vandaan haalt, is te horen in het volgende fragment. We denken dat we heel veel van de oceanen weten. Maar feitelijk weten we eigenlijk nog niks. Ik woon zelf op een schip in Nederland, een land onder de zeespiegel. En natuurlijk heeft dit mijn manier van denken beïnvloed. Goedemorgen, Cheert. Ik kijk even naar de regie, want ik zie wel een telefoonnummer, maar uh, ik hoor nog niks. Cheert, ben je daar? Ja, hoor je mij ook? En nu hoor ik je ook. Heel fijn dat je aan de lijn okay, bent. Heel goed. Hey, um, wat is het idee waar jij twee jaar geleden de Global Change Award mee hebt gewonnen? Ja, ik had het idee gevat om textiel te maken van algen... van die groene dingen die in de zee zweven. En uh, dat heb ik de afgelopen jaren uitgewerkt. En uh, dat heeft mij toen ook uh, de vijfde plek uh, in deze uh, prijs uh, gegeven. Waarom met algen? Nou, algen zijn eigenlijk heel bijzonder. We doen niet zo heel veel met de zee. Um, en daarin uh, zit toch ongeveer 50% van uh, alle organische materialen... die we op aarde hebben... Die zitten in vorm van wieren uh, en algen uh, komen in de zee voor. En uh, ja, het leek me toch wel goed om daar ook eens naar te kijken of je daar wat van kan maken. En als je dat nou, die materiaal uit de zee haalt, dan hoef je bijvoorbeeld minder land te gebruiken voor het uh, verbouwen van katoen en dergelijke. Wat je dan misschien kan gebruiken voor eten. Dus dat leek was een beetje de insteek om uh, naar algen te gaan kijken. Maar algen, dat is nou niet het meest voor de hand liggende. Well, in alle, in alle uh, planten op aarde zit cellulose. En uh, wat we inmiddels al weten en wat we ook doen, is dat wij uh, garen kunnen maken van cellulose. Dus mijn uh, zoektocht was eigenlijk of we ook met de cellulose uit algen dan misschien ook garen kunnen maken. Oké, okay. en, en wordt de wereld daar een stukje beter, een stukje mooier van? Ja, ja, absoluut. Dat is, uh, als je kijkt naar de, de analyse, de duurzaamheidsanalyse, dan is dat bij de, als je uh, textiel zou maken van alg, in ieder geval een stuk beter dan dat je dat zou maken van katoen. Want katoen uh, heeft toch wel echt een hele negatieve impact uh, op dit moment. We gebruiken zoveel kleding en dus ook zoveel katoen. Uh, dat, dat, daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. Uh, dus uh, dan zou dit materiaal uh, zeker een beter alternatief zijn. Hoe was dat om, om uh, die award te winnen? Ja, het was de eerste keer. Het was wel zo spectaculair uh, in, inderdaad in Zweden... met uh, de, de koninklijke familie er ook nog eens bij. En, uh, en eigenlijk de, dan de heel veel celebrities die zich al identificeren met H&M. Dat is ook een heel groot bedrijf. Uh, en voor hen heel belangrijk, omdat uh, nou ja, zoals die, de zo die bedrijf staat natuurlijk erg onder druk... Uh, om ook mee te gaan in, die, in, de, in, de, in, de, in de duurzame transitie. En uh, ja, dus er werd heel veel aandacht aan besteed, Het was groot opgezet, dat was best wel bijzonder, ja. En, en uh, wat doe je nu met de, de, met de prijzen die je gewonnen hebt? Ja, nou, in, inmiddels is dat project alweer twee jaar in volle vaart. En, uh, en uh, ook samenwerken met de Nederlandse overheid. Uh, kijken of we daar nog, uh, uh, nog verder in komen. En uh, ja, we hopen toch dat we <laughs> ooit een keer zo'n zo mooi t-shirt van algetextuur kunnen maken. Dat zal echter nog wel een paar jaar duren. Het is, het is echt een heel technisch proces. Um, uh, en uh, ja, de meeste consumenten die hopen toch dat er dan vrij snel uh, een, een mooie jurk uh, is om te tonen. En dat, dat zal nog wel even duren, maar uh, uh, ik denk dat dit dat nog wel een paar jaar uh, in beslag zal nemen. Ja. Waar zit dat dan precies in? Hoe ziet dat, project, dat, dat, dat, dat proces eruit? Nou, de, de, de textiel die wij maken... die lijkt eigenlijk best wel op katoen... omdat het ook gemaakt is van cellulose, net als dat katoen dat ook is. Dus de vezels zijn best wel vergelijkbaar. Het punt is meer... en dat is vooral een chemisch proces... om dus wel een, een hele mooie... Uh, goede draad te maken, dat, uh, ja, daar heb je best wel wat onderzoek voor nodig. En het onderzoek naar, naar, naar dit soort materialen uit de natuur... dat staat ook nog best wel in de kinderschoenen. Uh, en zeker als je het wil opschalen naar het niveau wat, uh, wat je nodig hebt... om uh, stoffen te produceren voor de kledingindustrie. En het is natuurlijk een gigantische waardeketen waar je dan in terecht komt. En uh, dan moet je echt heel veel kunnen produceren. Nou, dat zal nog wel even duren. Dan nog eventjes, wat is nog eventjes... Uh, ik denk dus dat het nog wel drie jaar duurt voordat je daar een t-shirt ziet hangen. Misschien bij de H&M gemaakt van algetextiel. Nou, als die er is, dan ga ik hem zeker kopen. Nu ben jij dus in Zweden. In Hoe is de the sfeer daar? Ja, dat is hartstikke leuk. Gisteren hebben uh, we een soort of preview gehad van ditjaars winnaars. Dus so we weten in ieder geval wat voor. ...mensen er achter de projecten zitten... ...en vanavond worden die dan inderdaad bekendgemaakt... ...wie dan de grote prijzen gehaald... ...en die dan een iets kleinere prijzen heeft gehaald... ...maar het leuke is dat je nu dus onder de derde jaar is... ...dan heb je dus vijftien winnende uh, prijzen... ...die allemaal uh, uh, bij elkaar komen... ...en dan met elkaar praten over alle dingen waar ze bezig zijn... ...dat is natuurlijk een hele bijzondere sfeer... ...en dan zie je maar dat die duurzame... ...ja, die om modem duurzamer te maken... ...in ieder geval uh, uh, levend is... <laughs> ...en dat is wel heel erg leuk, ja... Tjeerd Veenhoven, de Nederlandse winnaar van 2016. Heel veel plezier daar. Dank je wel. de Dido met a Thank You. En uh, de, de vier uur dit is de nacht zijn uh, weer voorbij gevlogen. Uh, we hebben het over allerlei dingen gehad... waaronder uh, ziekte op de werkvloer. Want oh ja, hoe eerlijk moet je eigenlijk zijn? Nou, Dat blijkt toch best wel iets lastigs. Je hoeft niet alles te zeggen. Uh, maar ja... Openheid werkt wel heel erg goed. En uh, die burn-out, daar zei uh, Kitty van der Kroon over dat je daar misschien maar beter wel je mond over kunt houden. Ook ging het over het boerenleven. Want hoe is het eigenlijk gesteld met onze boeren in Nederland? Ondanks de negatieve verhalen uh, in het nieuws... blijkt het toch allemaal best wel goed te gaan. Al moeten er wel genoeg mensen zijn... die de boerderijen vandaag de dag uh, overnemen. Want de boerderijen die, die nemen wel in getal ontzettend af. Nou, heeft u deze dingen gemist en vindt u dat jammer? Dat, dat kan ik me voorstellen, maar u kunt gewoon terugluisteren. Dat doet u op eo.nl-dit-is-de-nacht. Zometeen het NOS Radio 1 journaal. En voor nu wens ik u een hele fijne dinsdag. De radio 1.